De Romeinse justitie wil verder bijna niets kwijt. Ook niet of ze de zeven gestolen schilderijen van Picasso, Monet en Matisse op het spoor is. De jongens die begin deze maand in Eindhoven een man mishandelden... deden dat niet helemaal zonder aanleiding, zegt de advocaat van een van de jongens... die zich bij de politie in Eindhoven hebben gemeld. Het slachtoffer zou er een opmerking over hebben gemaakt... dat een van de jongens een trap tegen een fiets had gegeven. Bij de politie heeft zich inmiddels een derde verdachte gemeld. Om terreuraanslagen te voorkomen mogen bezoekers de tuinen van het Elysee-paleis in Parijs niet meer in, heeft de Franse regering besloten. De tuinen van de ambtswoning van president Hollande zijn normaal gesproken één keer per maand open voor publiek. De verhoogde terreurdreiging heeft te maken met de Franse bemoeienis in het conflict in Mali. Het Franse leger vecht samen met het leger van Mali tegen de islamitische rebellen in het noorden van het land. In Rotterdam is de 42e editie van het filmfestival van start gegaan.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 Morgen overdag vrij veel bewolking, maar ook zon. Bij middagtemperaturen rond min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er is vertraging op de A6, Muiden richting Lelystad. Tussen Almere, Buitenoost en Lelystad 7 kilometer. Daar is eerder vanavond een ongeluk gebeurd... en inmiddels zijn ze bezig met een technisch onderzoek. Daarom is er maar één rijstrook beschikbaar. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden. Volgt dan de borden Amersfoort-Zwolle. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Vanavond in debat op 2. Ziekenhuizen komen vaak negatief in het nieuws. Hoe krijgen we weer vertrouwen in de zorg? Gaat het om enkele medische fouten of is er structureel iets mis in de Nederlandse zorg?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 Zijn op de uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Reintjes. Een heel goedenavond. We gaan het zo hebben over dingen waar we ons voor schamen. Zoals bijvoorbeeld uh, enorm zweten, neuspeuteren en ook nagelbijten. Hoe komen we eigenlijk aan dat schaamtegevoel? En vooral, hoe komen we er af? Nou, Paul van Dijk was 30 jaar huisarts, zag een heleboel schaamtegevallen langskomen in zijn praktijk en schreef er een boek over. Maar nu eerst iets anders. De stem van het volk. Meestal maken wij burgers op deze manier duidelijk wat we van de overheid vinden. De stemming van de protesteerders was fel en hun meegevoerde leuzen logen er niet om. Rookbommen liggen tegenwoordig bovenop in de la van het protest en kamerleden op het Binnenhof zagen dat goed. Ja, zo doen we dat. Maar het kan ook anders. Uh, Rotterdam-Zuid organiseert aanstaande zaterdag... de eerste zogenoemde burgertop in Nederland. Wat gaat er gebeuren? Zo'n duizend uh, Rotterdammers gaan in Ahoy daar... in discussie over wat zij nou vinden dat de overheid zou moeten doen. Het idee van zo'n burgertop komt uit België. Daar hebben ze dan namelijk in 2011 gehouden. En die heette toen de G1000. En Cateau Leonaar was daar toen medeoprichter van. Goedenavond, mevrouw Leonaar. Goedenavond. U ook daar toen met zo'n nou, duizend uh, mensen in discussie? Help, denk ik dan, met duizend mensen in discussie. Hoe deed u dat? Wel, daar is een uh, zeer lange voorbereiding aan vooraf gegaan. Bij ons was het eigenlijk in drie fasen. De eerste fase mochten de burgers online zelf uh, onderwerp aanbrengen... Mm -hmm. waarover zij wilden praten. Dan zijn ze uitgenodigd geweest. Uh, een heel divers publiek, dus het was uitloting, geen zelfaanmelding. En dan hebben we die op één dag verzameld... om met elkaar in discussie te gaan aan tafels van tien. Met uh, begeleiding daarbij. En daarna is nog een derde fase gevolgd... waarin 32 burgers dat gingen verdiepen... wat er op die dag is gezegd geweest. Dat was de hele G1000 zoals wij die hebben gedaan vorig jaar. Ja, dus er waren uh, tafeltjes van 10 mensen... en die discussieerden allemaal over een bepaald onderwerp... of was het per tafel ook weer verschillend? Nee, allemaal over hetzelfde onderwerp. Ze hadden drie onderwerpen uitgekozen: sociale zekerheid, herverdeling van de welvaart en migratie. En dus die, al die mensen hebben over hetzelfde onderwerp gepraat. Maar wij hadden dan nog eens Nederlandse en talige aan een tafel en zo. Dus dat maakte het allemaal heel spannend. Ja, wat, wat kunt u vertellen over die dag? Hoe was dat? Die dag was. Onwaarschijnlijk. Um, het is uh, fantastisch om te zien hoe duizend burgers met elkaar in discussie gaan... die elkaar eigenlijk niet kennen. Totaal niet. Je had aan een tafel hoogopgeleide, laagopgeleide me mensen van allochtone afkomst. Uh, Laaggescholden, hogescholden. En de tafelfacilitatoren zorgden ervoor dat iedereen aan het woord kwam. Mm -hmm. En dat er tot een, een, een voorstel, uh, geformuleerde voorstellen kwamen over die onderwerpen. Dus het waren de burgers zelf die de voorstellen hebben aangedragen. En die waren concreet? Noem maar eens een als u wilt. Ja, bijvoorbeeld um, eentje die mij enorm verbaasd heeft... Over, um, over onder andere herverdeling van de welvaart. Het eerste wat uit zo'n groep gewone burgers naar voren is gekomen... was bijvoorbeeld de hervorming van de vernootschapsbelasting. Dat is iets wat je normaal niet zou denken... dat dat naar, uit, uit, uit zo'n groep naar voren nee, kwam. Niet één, nee, niet meteen, hè? Nee. Wel, dat was uh, bij de welvaartherverdeling op nummer één. Dus ik ben daar ontzettend van geschrokken. Geschrokken? Uh, ja, geschrokken dat het zo evenwichtige voorstellen waren. En niet geschrokken, we hadden dit gehoopt, maar het is ook waarheid geworden. Dus wanneer je gewone burgers met elkaar in discussie laat gaan... en niet tegen elkaar, want daar gaat het uiteindelijk om... Bij, bij deze deliberatieve democratie, zoals dat heet... Uh -huh. dan zien we dat ze met echt zinnige voorstellen naar voren komen. Maar als daar een heleboel mensen aan een tafel zitten... en die gaan met elkaar discussiëren over bijvoorbeeld dit belastingssysteem... is daar voldoende kennis dan aanwezig... Wel, elk onderwerp werd ook ingeleid door experten. Dus er waren altijd een aantal experten die de onderwerpen inleiden en die het kaderden. Dus in heel het proces zijn er ook altijd experten die het onderwerp door en door kennen... en die desgevallend kunnen uh, informatie geven. Ja, Dus die konden ook zeggen, ja, dit klinkt heel erg leuk, meneer of mevrouw, maar dit kan echt niet, of zo? Gebeurde dat ja, dan? Maar dat, ja, maar dat was ook in die derde fase het geval. Wanneer die uitdieping, die verdieping is gebeurd... van die verschillende onderwerpen, dat was dan met 32 burgers... gedurende drie weekends, zijn er nog eens 16 experten langsgekomen. Ja, ja. Die ja, ze uitleg konden vragen. U zei, mensen konden zich opgeven, er was op een gegeven moment uitloting. Was het populair nee, om mee te ze doen? Konden niet, ze konden zich niet opgeven. Oh, dat sorry, is, dat echt... heb ik verkeerd begrepen dan. Ja, dat was de basis van, het, uh, van, uh, van de ja. methodologie. Dus men werd uitgeroepen. Elke Belg had evenveel kans. En er waren een aantal criteria, zodat het een heel diverse groep was. Oké, okay, je werd zelf uitgenodigd dus. Ja, maar dat is in Nederland ook zo. Mm -hmm. In Nederland wordt men ook uitgenodigd. En Precies. daarnaast hadden we ook een parallel systeem online. En daar konden burgers zich wel zelf aanmelden... om ook online met elkaar in discussie te gaan. En ook dat gebeurt in Nederland terug. En daar kan je ook jezelf nog altijd aanmelden op duizendopzuid.nl. Is het zo dat die ideeën over bijvoorbeeld die belastingen... waar u het over heeft, zijn die daadwerkelijk doorgevoerd? Nog niet. <laughs> maar, <laughs> dat is nou jammer, hè? Nee. Ja, maar we moeten, Politiek gaat ook traag, hè? Ja, dat is waar. Um, maar, um, dus ons proces was afgelopen uh, vorig jaar in november, dus een jaar later. Nadat we die derde fase hadden gehad. En daar zijn een hele aantal uh, aanbevelingen gekomen. En die zien wij toch regelmatig terug opduiken op de politieke agenda vandaag. Maar ja, aanbevelingen, aanbevelingen. U kent dat, ja. hè, mevrouw Leonaar. Daar komt heel vaak niks van. Dus dan is het. Of, of wordt u dan niet een beetje ongelukkig daarvan dat, dat het zo. Gekomen is tot nu toe. Nee, helemaal niet. Nee? Want het belang, nee, helemaal niet. Het belangrijkste is ook het proces. Het proces van te zeggen, wij gaan burgers laten participeren en laten meedenken. Ze hebben stemrecht, maar nu krijgen ze misschien ook spreekrecht. En er zijn heel veel verschillende organisaties die vandaag zeggen van kijk, wij gaan dit incorporeren, dit proces. Het mooiste bewijs is Nederland, waar men vandaag vanuit de overheid dit organiseert. Ja. Dus men gelooft in het proces om te zeggen van kijk, hoe meer burgers wij betrekken bij de besluitvorming, hoe groter ook ons beleid gedragen zal zijn. Ja, en dan komt het uiteindelijk heel stapvoet, komt het uiteindelijk te goed, denkt u, TZT. Ja. Natuurlijk, ja, <laughs> natuurlijk. Ja. Maar je gaat dit ook niet op één dag veranderen. Het is een proces dat ja. in gang is gezet... en waar wij een stukje meerwaarde hebben van aangetoond. En wij zijn ontzettend blij om te zien dat in Nederland vandaag... dit door de overheid wordt georganiseerd op diezelfde schaal. Ja, want het idee hier in Nederland komt van Marco Pastors. Hij is nu directeur van het nationaal programma Rotterdam-Zuid. Daarin werken lokale overheid, bedrijfsleven en woningcorporaties samen aan een, aan een betere stad. En hij legt uit waarom hij inderdaad zo'n burgertop zoals bij jullie in, in België wil. Nou, omdat het, het achterstandsbeleid in Rotterdam-Zuid heel duidelijk de, de mensen die hier wonen niet bereikte. Mensen wisten niet waar het over ging. Mensen wisten niet wat er van hun wet werd verwacht, althans veel te weinig. En in zekere zinnen, we hebben hier wel niet die politieke crisis die ze in België wel hadden, maar een, een impasse was er hier ook. En je wil heel veel met de mensen en je steekt er heel veel energie in, maar er komt toch elke keer te weinig uit. En dan is het wel heel charmant uh, wat er in, in België is gezegd van weet je wat, we gaan eens gewoon met die mensen zelf over die kwesties praten. En dan zien we eens wat eruit gaat komen. Ja, dat uh, vond u dus een charmant initiatief. Heeft u contact met hem gehad trouwens? Heeft hij eens even zijn licht doen opschijnen bij jullie? Ik mee. heb persoonlijk geen contact gehad met hem. Maar het kan wel zijn dat iemand anders is. Ja. Er is contact geweest tussen Nederland en België, absoluut. Maar het is wel zo dus, dat in België, in tegenstelling tot Nederland... dit initiatief is gekomen vanuit de burgers. Ja, dus en dat het is vindt niet... u een goede zaak. Ja, maar hij zegt van men is gaan luisteren naar de burgers, dat is niet waar. Wij hebben zelf als burgers gezegd van kijk, hoe kunnen wij in plaats van te gaan protesteren, zoals u in het begin hebt mm -hmm. aangegeven, hoe kunnen wij op een positieve manier iets aanbrengen dat complementair is aan die representatieve democratie en niet tegen, maar wel heel positief vanuit de burger. Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje gek, hè? want wij hebben mensen die ons vertegenwoordigen, namelijk politici. Ja. Waarom gaat er dan toch iets zo... toch misschien niet voldoende uh, goed... waardoor we toch weer ook zo'n burgerinitiatief nodig hebben? Er is een verschil... Ja, het gaat eerst en vooral het gaat over de burgers. Hè? Dus het is eigenlijk een beetje gek dat je ziet dat de burger niet meer betrokken wordt. Hè? Je ziet dat vandaag ook in bedrijven. Bedrijven zijn meer en meer aan het denken van hoe kunnen we onze consumenten betrekken. Hè? Het top-down model is eigenlijk stilaan op zijn einde aan het lopen. En dat gaat zowel in het bedrijfsleven als in de politiek. Uh -huh. Dus men is overal aan het kijken van hoe kunnen we onze echte stakeholders eigenlijk, hoe kunnen we die meer gaan betrekken. Hè? En dan heb je ook het voordeel dat die burger vrijheid van spreken heeft. Die burger moet niet herverkozen worden. Die kan in alle vrijheid samen met die andere burger van mening verschillen en overleggen. En die heeft ook niet die druk achter hem van ik moet verkozen worden. Dus het is een verrijking voor de democratie... als je die burger ook aan het woord kan laten... en als je die samen met elkaar, met elkaar laat praten om voorstellen te formuleren. Ja, dus het is eigenlijk het draagvlak van die politici uiteindelijk? Ja, het is een je vergroot je draagvlak. Ja. Ja, hoe is het nu met u, want dit is dan alweer weer in 2011 geweest in, uh, in België. Heeft het uw leven veranderd? Heeft u daar nog iets mee gedaan later? Ja, het heeft mijn leven zeker veranderd. Op wat voor manier... Ik heb twintig jaar in de technologiesector gewerkt en dan eh, was ik ook bezig met alles wat sociale media was en daar was dus diezelfde vraag van hoe ga je met de kwetterende massa om hè, als bedrijf wat eigenlijk hier ook was hoe kunnen we de kwetterende massa eigenlijk op een positieve manier in dit verhaal inschakelen de kwetterende dus de massa de, de kwetterende ja massa. dat is mooi gezegd ja Dank je. En um, nadien, ik heb ook gezien dat wanneer je diverse mensen bij elkaar brengt, dat dit een enorme verrijking en innovatie kan geven. Hoe diverser je mensen bij elkaar zet, hoe rijker eigenlijk de uitkomst is van de discussie. Uh, dat heb ik gezien binnen onze groep van oprichters. Hè. Dus de oprichter was David van Rijbroek, die van de G1000, uh, de, de beroemde schrijver van boek Conco, die daar ook de Aqualiteratuurprijs ooit heeft mee gewonnen. En um, wij waren enorm divers qua groep en wij hebben toch dit gedaan vanuit die diversiteit. ...diverse hoeken, omdat dit heel sterk versterkt heeft van wat we willen doen. Dat hebben we gezien rond die tafels. Ook die diversiteit heeft geleid tot eigenlijk die, die, die uitkomst. En ik heb nadien een, een bedrijf gestart dat eigenlijk hetzelfde doet voor bedrijven. Gaan kijken van kijk, in deze complexe samenleving kan je niet meer uh, alleen um, uh, een antwoord bieden daarop. Dus waarom ga je niet zoeken naar je diverse stakeholders en samen met hen die uitdaging aangaan? En daar, dus dat is nu uw dagelijks werk geworden, dat u op die manier absoluut. te werk gaat? En daar schrijf ik ook een boek over. Kijk aan. En wat ja. u dus enorm verrast heeft, begrijp ik... is dat er dus niet uh, volop gemopperd werd daar aan die tafels toen uh, in België... maar dat er daadwerkelijk met elkaar overlegd werd... en dat er met een positief plan kwam. Uh, en dat was, daar bent u oprecht verrast over geweest. En verwacht u dat nu ook in, in, in Rotterdam? Ik hoop het wel, ik denk het wel, ja. Weet je wat zo straf was die mensen die, die zeiden gedurende die dag? Ik, ik bedankte iedereen, ik vond het fantastisch dat we op een vrije dag naar Brussel kwamen om te praten. En zij bedankte ons, ze zei nee, bedankt, bedankt dat wij mogen zeggen wat wij willen... en dat er eens naar ons geluisterd wordt. En dat was, dat was echt knap om te zien. En je zag ook, van, ik heb hier met mensen gesproken die ik nooit zou tegenkomen. Gewoon eens met die anderen spreken, en die over de anderen. Ja. En, en dat is eigenlijk, denk ik, de grote kracht. Wie, dus waar denkt u dan aan hetzelfde? die u normaal gesproken nooit zou hebben gesproken... en waar u wel heeft gesproken toen? Ik heb niet, niet meegesproken aan de tafel, hoor. Maar euh, nou, die, bijvoorbeeld, wij hadden ook vijf daklozen in de G1000 zitten. Nu, ik weet niet hoe het met u zit, maar ik kom niet elke dag een dakloze tegen waar ik mee in discussie ga. Ja, bij de Albert Heijn staan ze iets te verkopen bij ja. ons. <laughs> maar goed, dat spreek ik niet heel uitgebreid, dat is waar. En hadden zij nog iets toe te voegen toen? Hoe bedoelt u? Nou, hadden zij inderdaad ook inbreng in de hele discussie? Ja, natuurlijk. Iedereen rond de tafel had evenveel inbreng. Daarvoor dienden die tafelfacilitatoren die bij elke tafel zaten, om te zorgen dat iedereen aan het woord kwam. En ja. dat iedereen ook zijn mening kon verkondigen en niet alleen degene die het hardst kon roepen. Nee, ik snap het. Nou, we zijn enorm benieuwd en u waarschijnlijk ook naar de resultaten van uh, de burgertop aan zijn zaterdag in Rotterdam Zuid. We gaan het, ja. we gaan het meemaken. Tuurlijk, maar jullie hebben in Nederland ook al meerdere initiatieven lopen. Bijvoorbeeld Netwerk Democratie is een organisatie in Nederland. die ook maandag in Amsterdam een discussie over participatie houdt en zo. En die zijn ook aan de kiem van misschien een G1000 in Nederland zelf. Ja. Dus er gebeurt wel meer, zowel in België als in Nederland, als in de rest van de wereld. Ja, en moet houden, want uiteindelijk zijpelt het door, hoor ik. Hè? Ja, hm. hoor. Absoluut. Heel veel succes in Nederland. Ja, trouwens. dank u wel. Dag. Kato Leonaard, medeoprichter dus van de burgertop in België in 2011, was die. De G-duizend die toen. Dank u wel. Tot half negen. Twee dingen van Omroep Max Met Rijntjes. Ja, u hoort het goed. Dit zijn de geluiden waar we ons normaal gesproken in het openbaar voor schamen. En iemand op de redactie heeft dat waarschijnlijk met heel veel plezier in elkaar gezet, deze mooie compilatie. Maar wat te doen als je het eigenlijk helemaal niet kunt helpen dat je moet boeren, ernstig moet zweten of uit je mond ruikt. Dag, uh, dokter Paul van Dijk. Hallo. U bent dertig jaar huisarts geweest. U heeft een boek geschreven van gêne tot schaamrood uh, en achtergronden en behandeling van schaamteproblemen, zo heet hij. Um, u heeft een heleboel mensen in uw praktijk langs gehad. Welk schaamtegeval is u altijd bijgebleven? Mm, nou, het meest uh, de, uh, op het eind van mijn uh, loopbaan, dat was vorig jaar, uh, van uh, een, een vrouw die langskwam voor haar man. Uh, en, omdat de man zich schaamde om te komen. En dat ging over. Uh, het feit dat de man uh, slaapwandelde. Die was s'nachts uh, in zijn onderbroek het bed uitgegaan. Uh, was de uh, paar straten verderop uh, uh, gelopen naar vrienden. Al, al slaapwandelend. Al slaapwandelend in zijn onderbroek. En hij uh, was aangebeld bij de vriendin van de vrouw. <lacht> oh. En die had gedaan en die had hem aangesproken. Maar hij stond daar... Ja, was eigenlijk niet goed aanspreekbaar, zeg nee, maar, in zijn slaap. slaapwandeltoestand. Ja. En ze heeft een jas om hem heen geslagen en hem aan de hand genomen en hem weer teruggebracht naar huis. Ja. Maar die man die schaamde zich daar zo ongelooflijk voor dat hij ook dat niet met mij durfde te bespreken. En die vrouw die vond het ook natuurlijk heel ingewikkeld. En, uh, ja, uh, wat, wat doe je dan als huisarts? Ja, dat wist ik dus ook niet. en uh, Dus ik heb hem hier in eerste instantie gebeld belde de psychiater, maar misschien weet hij het, hè? De psychiater zei: ja, ik zou ook niet weten wat je daarmee moet doen. Geen idee. Ik zal mijn collega's eens vragen. En uh, maar later belden die me terug. Ze ja, mijn collega's hebben eigenlijk ook geen idee. Nou goed, dan ben ik aan het zoeken gegaan. Uiteindelijk terechtgekomen bij een slaapcentrum. En dat is de goede plek voor mensen die slaapwandelen en daar ja. iets mee willen doen. Maar het geeft aan dat je als huisarts bij die genante kwalen, zeg maar, die niet dagelijks voorkomen, maar af en toe je pad kruisen, dat je daar vaak niet van weet wat je ermee moet doen. En dat is een reden om het, uh, was een argument om het boek te maken ook. Ja, ja want uh, inderdaad, heeft u het gevoel dat u daar iets aan toe te voegen heeft? Dat artsen inderdaad niet weten wat ze moeten doen, vaak. Als het om schaamte gaat. Wat voor dingen dan nog meer weet u of uw collega's niet goed wat er moet gedaan worden? Ja, ik denk dat dat voor de meeste schaamte kwalen die besproken zijn in het boek geldt. Van kaal worden, bijvoorbeeld, dat is natuurlijk prima. Of prima, maar als je 40 of 50 bent, is dat geen probleem. als je 21 bent, is dat een heel groot probleem. Waar uh, uh, mannen van die leeftijd uh, helemaal op stuk kunnen lopen. Hè. Die krijgen uh, een, een, een heel negatief zelfbeeld van hun lijf. Die hebben het idee dat ze voortijdig oud zijn. Dat ze geen kans hebben om relaties te krijgen. En uh, die kunnen in uh, ernstige. Uh, ja, depressies terechtkomen en allerlei situaties uit de weg gaan. En is daar dan en, wat aan te doen? En daar is vaak meer aan te doen dan men denkt. Zeker, kijk, als je vijftig uh, bent... Dan, uh, dan zijn er niet zoveel uh, mogelijkheden voor. Maar als je twintig bent, zijn er zeker uh, een aantal mogelijkheden... die de moeite waard zijn om te bespreken. En zijn er nog meer van dit soort gevallen? Van dingen waar mensen zich heel erg voor schamen... en waarvan ze denken, nou ja, ik durf het eigenlijk niet eens... aan, aan mijn dokter te zeggen, denk ja. ik dan... Nou, zo, zo gaat zo is het ook. Het typische voor die schaamteproblemen is dat mensen zich ook schamen voor de schaamte. Ze schamen om met het schaamteprobleem naar de dokter te gaan. Ze, nou, ze schamen zich voor de kwaal, vooral, voor toch? Voor de kwaal, ja. ja. En uh, ja, er zijn, er, er zijn er, ja, eigenlijk alle problemen, ach, 18 stuks die uh, besproken worden in het boek, die hebben eigenlijk allemaal diezelfde kenmerken. Dat mensen. Dus een hele hoge drempel hebben om daar hulp voor te vragen. Omdat ze denken, er is toch niks aan te doen. Ja, want er wordt en, bijvoorbeeld gesproken in uw boek, of u heeft het in uw boek, over bijvoorbeeld iemand die heel erg uit zijn mond ruikt. Daar is ook wat aan te doen. Ja, daar is ook wat aan te doen. Ja, in, in de eerste plaats is het zo dat... Uh, ik, ik wist dat ook niet, hoor, voordat ik aan het boek uh, begon. Maar dat heel veel mensen, maar ook heel veel artsen denken dat dat probleem... Afkomstig is uit je maag of iets met je eten te maken heeft. En daar worden vaak ook allerlei therapieën in die richting dan maar aangedragen. Terwijl dat eigenlijk zelden of nooit het geval is. Uh, mensen die uit hun mond ruiken, die uh, hebben een, een, een probleem in hun mond, wat in hun mond zit. En wat in heel veel gevallen uh, goed oplosbaar is met redelijk eenvoudige ja. middelen. En bijvoorbeeld iets als een tongschraper waar ik nog nooit van gehoord had uh, voor ik hiermee bezig was, is voor een, een groot deel van uh, mensen met, met, die uit, ernstig uit hun mond ruiken, is een, een, een oplossing. Ja. En, ja, dat is iets, uh, zo'n ding kost 2,50 ja. of 3 euro of zo. Heeft u wel eens iemand langs gehad die dat had? Ja, ja zeker. Ja, ja ik, ik, een, een voorbeeld daarvan is een, een man, dat is een, echt zo'n een, een jup, die, uh, die met een enorme, uh, eigenlijk een, een prachtig bedrijf, Waar hij steeds uh, meer zich terugtrok, omdat hij geen uh, afspraken durfde maken met zijn klanten. En alles maar aan de, door de, via de telefoon ging doen, omdat hij dan uh, niet het probleem had dat hij uit zijn, uit zijn mond rook. En, uh, en hij, die, die man die werd, die, die isoleerde zich steeds meer. Die had, uh, dat was een hele, een, een hele mooie vent om te zien had dus af en toe een relatie. Die duurde nooit langer dan één dag. Want dan was dat weer afgelopen. Het ja. dat is, dat is ja. echt oh, heel gosh. afschuwelijk. Ja, natuurlijk. En, uh, ja, en uh, ja, die, die man die kwam gewoon in een enorme ja, psychische crisis daardoor. En uh, ging uiteindelijk... Hij heeft zijn bedrijf ja, min of meer van de hand gedaan. Omdat hij eigenlijk voor door dit probleem uh, in, in, de, in, in de moeilijkheden kwam. En, uh, en hij kwam bij u terecht, want hij was uw patiënt? Hij was mijn patiënt, ja. ja. En toen heeft u zich verdiept en kwam u bij die schraper van de... Nou, er zijn een aantal dingen gedaan, maar zo'n man is psychisch na jaren is, is, is ook gewoon uh, een beetje beschadigd. Ja. Hè? En dat geldt voor al die mensen met die schaamteproblemen die ze allemaal maar voor zichzelf houden. En, en, en, en waar ze niet mee, eigenlijk nergens mee terecht kunnen ook, die raken een beetje ja, beschadigd en, ja. en, en, en sociaal geïsoleerd. Ja. Ja. Want ja. wat is schaamte eigenlijk precies? Ik bedoel, we weten natuurlijk al wat schaamte is: hè, dat je je ongemakkelijk met jezelf voelt. Maar waarom eigenlijk? Want waarom zou zo'n vrouw van een man die gaat slaapwandelen in zijn onderbroek, die daar niks aan kan doen, waarom zou ze zich schamen? Ja, zij, dat, voor haar is het een soort plaatsvervangende schaamte. Hè? En, uh, maar ja, het zijn uh, ongebruikelijke uitingen van gedrag... Die, uh, die, ja, die buiten de norm vallen. En wat typisch is voor al deze uh, problemen eigenlijk... is dat ze voor een, een, een, een, een groot deel van het leven... zijn het allemaal normale dingen. Als je bed, in je bed plast en je bent drie jaar is het geen enkele, hè, hoef je niet te schamen, maar als je 35 bent, moet je wel, ga je wel schamen en durf je niet naar een hotel ja. of durf je niet met mensen ja. uh, op vakantie. Gewoon, ja. En als je uh, extreem veel boeren moet laten, hè, dat wat bij sommige mensen echt een groot probleem kan zijn. Dat is uh, in China geen probleem. En, en daar uh, is het een teken van dat je genoten hebt van, uh, van, van je gezelschap of van je maaltijd. Maar als je dat in Nederland doet, is het een ander probleem. Ja. En, uh, dus het is cultuurgebonden. Het is cultuurgebonden. En hetzelfde geldt natuurlijk voor ja. kaal worden. Als je 50 bent, is het ook allemaal niet zo'n probleem. Maar als je 20 bent, wel. Wat He, zijn er uh, bijvoorbeeld, als we het dan over die cultuur hebben, dingen die hier in Nederland echt niet kunnen en in andere landen behalve dan wat u, dat voorbeeld wat u gaf van China? Nou, dat van dat boeren is heel, uh, heel bekend. Ja. Uh, en uh, ja, van winden laten is, uh, is het ook. Daar geldt dat ook een beetje voor dat het in sommige landen wat minder een taboe is dan hier. Maar dat was dat. Uh, als je in, terug gaat in de tijd, in de middeleeuwen was dat hier in onze landen eigenlijk ook geen groot probleem. Dus een heleboel dingen zijn cultuurgebonden, tijdgebonden, leeftijdgebonden. En uh, dat geldt zelf. Ja, als je duim op je duim zuigt en je bent uh, 2,5, is het ook prima. Maar als je nog duim ja. zuigt en je bent uh, 30... en, uh, en, en voor neuspeuter, als je dat een tijdje doet, is ook uh, geen probleem. Maar als je uh, uh, neuspeutert en je bent uh, uh, chirurg... En, uh, dan, dan is dat ja, erg onhandig. Nou dan, ja. En uh, dan kan je... Dat kan je niet in een vergadering doen. En nee. zeker niet met een patiënt erbij. En, uh, en dat kan mensen in grote uh, problemen uh, brengen. Ja. Nou is het zo dat, dat u um, vorig jaar gestopt bent als huisarts. Uh -huh. um, wa wat had u met dit onderwerp? Ik bedoel, er zit hier een man tegenover me met een kaal hoofd. Ja. <laughs> heeft dat ermee te maken? Was u iemand die vroeg kaal werd en iets heeft met schaamte? Nou... Ja, ik, heb, ik, ik was inderdaad heel vroeg kaal. En ik weet dat dat heeft een geweldige invloed op mijn uh, leven gehad in die periode. Mm -hmm. en, uh, maar dat is op geen enkele manier de aanleiding hiervan. Nee? Uh, van, nee. De aanleiding is eigenlijk geweest dat ik uh, een jaar of twintig geleden... Uh, uh, een vrouw op bezoek kreeg op het spreekhuur... die... Uh, kwam vertellen dat haar man zo sneukte en dat haar relatie eigenlijk helemaal stuk liep. Want ze gingen apart slapen en daar ontstond steeds ruzie over. En toen dacht ik ook... en dat was twintig jaar geleden... en uh, uh, uh, dat snurken, ja, daar weet ik ook helemaal niks van. Ik heb er nog nooit iets over gelezen... in mijn opleiding nooit iets over gehad. En hier gaat gewoon iets heel uh, uh, ernstig fout... He, en waar ik eigenlijk als huisarts uh, wat mee zou moeten doen. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat er te doen is aan snurken. Ik weet ook niet zo goed hoe ik, uh, uh, hoe ik dat met die relatie uh, op moet lossen. En toen dacht ik... Ja, er zijn een heleboel van dit soort schaamteproblemen... waar ik eigenlijk heel zijdelings mee te maken heb iedere keer. En toen ben ik ze dus gaan verzamelen. Dus ik heb twintig jaar uh, schaamte verzameld. Ja, ja. En, uh, nou, en, en dat, dat is eigenlijk een beetje de, de neerslag... Uh, is uh, weergegeven in het boek. Ja. Ja. Um, is het zo dat mensen ook wel eens binnenkomen met een kul verhaal en dan toch inderdaad niet zich durven uh, te uiten over iets wat, wa waar ze zich zo voor schamen? Nou, het is geen kul verhaal, denk ik. Maar wat wel uh, uh, heel goed kan, is dat, uh, nou bijvoorbeeld, een, bij een ander probleem heb ik dat uh, niet zo lang geleden gezien. Dat mensen bij herhaling komen, bijvoorbeeld met. Hoofdpijn of met slapeloosheid. en dat je denkt: wat is hier toch aan de hand of zo? En dat je pas eh, later ontdekt dat eigenlijk dat het probleem helemaal niet is. maar dat iemand zo super gespannen is en eh, zich rot voelt. dat daarachter een ander probleem, een schaamteprobleem zit. Bijvoorbeeld, zweten. En dat is ook zo'n probleem. Want als je een beetje zweet of als je sport dat je zweet. dat is allemaal natuurlijk geen enkel probleem. Maar als je zo erg zweet dat bijvoorbeeld, uh, nou, ik had laatst iemand die, een tandartsassistenten, of een vrouw die studeerde tandheelkunde, en uh, dat ging allemaal prachtig, ze vond het schitterend, en toen moest ze met instrumenten gaan werken, en ze kon die instrumenten gewoon niet goed houden, want die gleden uit haar handen. En, dat gaf een geweldige invloed op haar ja. carrière ja. verder. En, uh, ik, um, ik zou iedereen met, met een aantal van dat soort kwalen aanraden... uw boek te lezen, <Sneem competition>. <gullend> yeah. want u komt met, uh, met uh, interessante uh, oplossingen ook. Dank in elk geval voor uw verhaal. Ik uh, uh, uh, sprak met Paul van Dijk, oud-dokter dus. Um, en hij heeft het boek geschreven oh. van Zijne tot Schaam rocken. en op onze website tweedingen.nl is daar meer informatie over te vinden. Nou, dit was hem. Onze uitzending BNN Today... die zit er helemaal klaar voor, Willemijn Veenhoven. Zeker. En wie er ook klaar voor zit... dat zijn Chris Leids en Tim Coronel. Toch wel twee helden in mijn ogen. Twee coureurs die uh, Dakar net helemaal uit hebben gereden. Chris is, is net pas geland. Ze zijn helemaal kapot. Maar het was een uh, verschrikkelijk avontuur. Verschrikkelijk mooi en verschrikkelijk afschuwelijk. Zometeen zijn ze hier en vertellen ze er uitgebreid over. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Martijn huis: Radio 1. Het NOS-journaal. De drie Roemenen die zijn opgepakt voor de roven uit de Rotterdamse kunsthal... worden ervan verdacht dat ze de roof hebben voorbereid, zegt de Roemeense justitie. De mannen zijn voor 29 dagen vastgezet... omdat ze een gevaar zouden vormen voor de openbare veiligheid... en om te voorkomen dat ze bewijsmateriaal vernietigen. De tuinen van het Elysee-paleis in Parijs zijn gesloten voor publiek... om terreuraanslagen te voorkomen, de Franse regering besloten. De verhoogde terreurdreiging heeft te maken met het militair ingrijpen... van Frankrijk in het conflict in Mali... En president Obama draagt generaal John Allen... alsnog voor als opperbevelhebber van de NAVO-strijdkrachten in Europa. Allen raakte onlangs betrokken bij de affaire... rond oud cia directeur David Petraeus, die aftrad vanwege een verhouding. Allen zou een van de betrokkenen ongepaste mails hebben gestuurd. maar het onderzoek van Defensie blijkt dat Allen... in de kwestie niets verkeerd heeft gedaan. En dat was nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is twee over half negen. Goedenavond. Chris Leids en Tim Coronel zijn terug van de Dakar Rally. Die hebben ze beide als echte Hollandse helden helemaal uitgereden. En ja, dat is best bijzonder, want uh, over de helft van de deelnemers is afgehaakt. Na negen zijn ze hier en vertellen ze wat ze allemaal voor bizarre avonturen hebben meegemaakt. En GHB, ik dacht eerlijk gezegd dat het een beetje op zijn retour was. Maar nee, er komen steeds meer verslaafden bij. Hoe dat zit hoor je zometeen. En zet even je webcam aan op radio1.nl. Daar zie je mij en Luc en Constance van Amstel... entertainmentdeskundige van de Spits... en comedian Hank. Uh, Dames en heren, goedenavond. Wij praten zo meteen uh, over het fenomeen Robert Jensen. Want die is terug. Um, uh, Hank, jij schreef natuurlijk voor, uh, grappen voor hem. Hè? Ja, Dat is wat ja. jij deed. Daar gaan we het zo ook over hebben. Wat zou jij nou voor grap schrijven over zijn eigen terugkeer? Over zijn eigen terugkeer? Ja. <laughs> <laughs> dat is netjes Als je vraagt, van, moet er een tweede Titanic komen? Ik moet er niet aan denken, dan moet dan je weer Celine Dion voorbij komen. Nee, ik Oeh, weet het niet. <laughs> dit, dit is niet helemaal lekker gelopen, de samenwerking, geloof ik. Jawel, jawel. jawel, jawel. Ik ben ook heel benieuwd hoe het gaat worden. Hoor. Ja, ja, ja. ja. Hm. Maar nee. Uh, ja, nee, dat snap ik. Ja. We gaan het er uitgebreid over hebben over de terugkeer van Robert Jensen. Zo meteen. Mee Twitter kan natuurlijk met ons hashtag BNN En Luc die verklapt alvast een beetje van zometeen. Ja, nieuws over die oehoe. Je weet wel, die mensen aanspil. Alweer? Ja, dat boek is nog lang niet gesloten, Willemijn. Uh, verder hebben we het nog even over de stakende piloten. En we gaan morgen echt de schaats op. Het was we uh, wachten op goedkeuring van de KNSB <kwijls> en de, van de gemeente. En daar hebben we, nou ja, tien minuten geleden hebben we verlosse de boos gehoord dat we uh, uh, aan de gang kunnen. Ja, ga jij? Uh, morgen misschien. Van Ja vijf meer een tocht. Ja, maar niet die 25, hoor. Nee, oh, moet je doen, joh. Ja. Oh, oh, oh, de... Harry Schut, lachen <laughs> Ik heb vorig jaar de 10 Hoe gedaan. Hoeveel kom je, denk café. Nou, 15 leuk me wel, maar... Oké, okay, uh, ja. netjes. Ja, toch? Ja. Het is de conditie, joh. Te zeggen. Het is echt... Uh, nou, ik mogen toch vrij. Zullen we een vrij, camera dus, uh, opzetten, dan? Nee, doe maar niet. Ik zie je zo weer naar. Schaats, jij, Harry Nee, jammer genoeg al heel lang niet. Oh. Ik vind het wel heel leuk, ik, maar... Wat uh, ja, dat het er steeds niet van komt. En als je dan ja. die één of twee dagen wel de tijd hebt, dan heb, dan heb je geen nieuwe schaatsen. Om dan nog voor twee dagen nieuwe schaatsen te kopen. Precies. Dat het Want je week... weet nu ook alweer, het ja. gaat volgende week dooien. En dan heb ik wel één dag de tijd deze week maar om daar nou weer nieuwe schaatsen voor te gaan en kopen. dus op een dag moet je ze gewoon hebben. Eigenlijk wel, ja. Heen, ja. Ook gewoon voor volgend jaar dan al en zo. En zo. ja Verder, nieuws. Um, ja, ik heb zo meteen ook wat schaatsnieuws. Maar eerst maar even voor iedereen die het niet meer bij kan houden. Alle dopingnieuws van vandaag. Opnieuw werd er vandaag weer heel veel gesproken over het dopinggebruik in het wielrennen. Uh, we vegen het Even op de Volkskrant kwam vanochtend met een verhaal over de PDM-ploeg van 1988. Een groot aantal renners uit die formatie... die in de Tour de France reden, gebruikten daarbij doping. Onder hen Steven Rooks, die de bolletjes trui in een tweede wedstrijd in het eindklassement, en Gert-Jan Teunissen. Volgende nieuws. Thomas Dekker maakte later op de dag bekend... dat hij tegenover de Nederlandse dopingautoriteit... een volledige bekentenis gaat afleggen over zijn dopingverleden. En dat van vele anderen, want volledige bekentenis betekent in dit geval... namen, data en details. En dat gaat hij binnen twee weken doen. Vervolgens werd ook nog eens duidelijk dat diezelfde Thomas Dekker tot de klanten van de Spaanse dopingarts Fuentes behoorden. Iets wat we eigenlijk al een beetje wisten. Dat zou blijken uit documenten van Operation Puerto... Dat al een tijdje loopt, een aantal jaren al... Het Spaanse onderzoek naar het omvangrijke dopingnetwerk... van die arts Fuentes. En tenslotte heeft de Rabobank, het bedrijf dus Rabobank... met ontzetting gereageerd op alle bekentenissen van de laatste tijd... en alle verhalen. Het bedrijf omschrijft ze als ontluisterend en schokkend. Jo. Het schaatsnieuws dan maar. Iets luchtiger. Het ijs is namelijk dik genoeg en komende vrijdag wordt op het Veluwemeer het Nederlands kampioenschap-marathonschaatsen op natuurreis gehouden. En dat besluit werd genomen na grondige inspectie vandaag. We horen de KNSB-coördinator Teun Breedijk. We hebben dit parcours van 5,5 kilometer ongeveer 8 metingen gedaan. Ja, dat varieert van uh, krap 12 tot uh, ruim 13. Dus dat ziet er op zich goed uit. En uh, we hebben nog twee nachten vorst. Behoorlijke vorst, tot strenge vorst. Dus ja, ik verwacht hier dat hier gewoon uh, vrijdag 15 centimeter ijs ligt. Dat is dat, uh, ruim voldoende. En als die wedstrijd er dan is vrijdag, dan heeft hij meteen al een primeur. Want het is voor het eerst dat er vijf jaar achter elkaar zo'n marathon op natuurreis kan worden verreden. En we weten inmiddels dat dat niet automatisch betekent dat je dan ook vijf keer de tocht hebt nul no keer om precies te zijn in de afgelopen vijf jaar. En dan het voetbalnieuws. oud Feyenoord, Jonathan de Guzman is door bondscoach Louis van Gaal opgenomen... in de voorselectie van het Nederlands Elftal. De Guzman, die nu middenvelder is bij Swansea in Engeland... kan begin februari zijn debuut maken in de wedstrijd tegen Italië... Andere mogelijke debutanten, want het is een voorselectie... zijn Ajax Seed, Deli Blind en Ola John van tegenwoordig Benfica. Wesley Snijder, Rafa van der Vaart, Arjen Robben, John Heitinga... en Maarten Stekelenburg, niet de minste namen... zijn allemaal gepasseerd voor deze voorlopige selectie. Om uiteenlopende redenen hebben zij de afgelopen weken... niet gespeeld voor hun club. En dan roept Louis van Gaal je niet op. Uh, meer sport na tienen. En dan hebben we een rondje correspondenten door Europa... om eens te vragen of er nou in meer landen zoals bij ons een aftak is zeg maar, van die Armstrong-zaak. Wij hebben dan de Nederlandse zaak met de Rabobank. Zijn ja. er meer landen die dat doen? Of liggen ze er daar niet zo wakker van? Dat zoeken we uit. Spannend. Hey, ja. En weten jullie ook hoe dat zit met dat boekje? Die Mark Miseris van de Volkskrant... die heeft dat PDM-boekje in handen gekregen van die verzorger. Hoe heet ja. die man? Hok of Tok of Fok? Ja. fok heet die. Hoe komt die daar aan? Ja, dat is altijd het geheim van de journalist. Ja, dat nee, nee, maar ik weet, weet dus jij dat? Niet. Ja, ik denk dat... dat alleen hij dat zelf weet, ja. ja jij, je is vraagt dat. je af, komt die man op hem af of komt hij op die Precies, man Precies, en ja. hij had het al lang in, in, in handen en hij heeft hij gewacht. Ja. En het was spannend. Ja. Wat mij overigens opviel, was dat de naam Gertjan Teunissen... op dat briefje dan weer verkeerd gespeld was. Dat vond ik dan ook alweer raar. Ah, nee, tenminst, dat viel mij ook op, hoor. Ja. Nee, ik dacht ook onmiddellijk... Nee. Ja, nou oh, ja. Ach... Ach. Dat allemaal straks in langs de lijn, dus. Dank. Maar voor nu Emily Sandee. Pass it on. Oh yeah, it's like it's contagious. Go, go tell your neighbors. Just reach out and pass it on. Dat is die fijn, vind ik. Emily Sandé, starring Naughty Boy en Wonder. GHB, daar hebben we het over. Persoonlijk uh, dacht ik eerlijk gezegd dat die hype wel een beetje voorbij was. Maar nee, uh, blijkt dat de vraag naar professionele hulp bij gebruikers... in een jaar tijd met 24% is gestegen. Aan de lijn uh, van Breider Verslavingszorg Delano Gerning. Goedenavond. Goedenavond. Jullie deden hier onderzoek daar. Um, even, even heel kort uh, voor de ja. duidelijkheid. Wat doet GHB ook alweer met je? Nou, GHB is eigenlijk van uh, oorsprong een middel dat in de anesthesie gebruikt werd, uh, om mensen zeg maar uh, onder anesthesie te krijgen. Of paarden je... of olifanten toch? Ook, ook ja. inderdaad. En het is een tijd lang gebruikt door bodybuilders. Die hadden het idee dat als ze dat gebruikten, dat ze dan uh, dikkere spieren kregen. Uh, en uh, het heeft ook heel veel bekendheid gekregen als de zogenaamde reepdruk. Ja. Bij mensen dan uh, dat in, uh, in je klas deden ja. en dan uh, domp je het op en dan uh, raak je zo verslaafd. Ja. Maar de, uh, eventjes, wat doet het met de mensen die daar verslaafd zijn? Uh, dat, het geeft je gewoon een heel lekker gevoel, hè? Het geeft je een lekker gevoel. Je ja. raakt ontspannen. En je, uh, hoe heet het wordt uh, wat gevoeliger voor aanraking. Dat is ja. prettig uh, en... Ja, dat, uh, dat is het effect wat de mensen vaak uh, nastreven, ja. het ontspant. Uh, angsten worden minder. Het is fijn om daarna seks te hebben, daar wordt het ook veel voor gebruikt, toch? <laughs> ja, nou ja, of het nou ja. speciaal na seks gebruikt wordt uh, voor wat ja. het wel mede zijn van die verhalen dat het uh, op speciale parties uh, nogal ja. in is. Laten we het even hebben over degene die verslaafd raken. Want ik vraag me af, zijn dat dan mensen uh, die. Want de verslavingsvraag is dus enorm toegenomen, of tenminste met 24 procent. Zijn dat mensen die echt elke dag GHB gebruiken of alleen maar in het weekend bij een feestje? Ja, nee, het, uh, het uh, vervelende van uh, GHB is natuurlijk dat het kan heel lang goed gaan met recreatief gebruik. Hè, want je dan die af en toe in het weekend gebruiken of uh, hmm. enkele keer door de week. Maar op een gegeven moment zie je dat uh, mensen dan toch steeds vaker dat gaan nemen... En uh, dat kan uh, oplopen tot mensen die uh, zeg maar om de twee à drie uur... Uh, of zelfs vaker een, uh, een dosering VAB nodig hebben. Want wat gebeurt, er, ontlenningsverschijnseling... wat gebeurt er als ze het uh, niet doen? Als ze het niet doen, dan krijg je dus ontwenningsverschijnselen En in lichte vorm is dat dat je... Je wordt wat gespannen, trillerig. Uh, je krijgt uitkoppingen, je druk gaat omhoog. Uh, maar uh, in uh, zeg maar... Uh, ja, de meest heftige vorm. Zie ja. zie dat mensen daar ontzettend geagiteerd van worden. Die uh, worden onrustig, uh, worden angstig, uh, hallucineren. Uh, en uh, komen zo vaak dan op een EHBO uh, of bij een crisisdienst terecht. Ja, angst hallucineren, dan ben je wel echt, echt goed verslaafd, denk ik. Uh, kan je er een beetje makkelijk afkomen? Nou, dat is, uh, dat is juist lastig. En met name door die, uh, door die heftige afgekenscheinselen. En uh, wat ja. in het verleden gebeurde, was dat uh, mensen dan, als ze in de hulpverlening terechtkwamen en afstieten, dan uh, gebeurde dat met medicijnen. Uh, het vervelende daarvan is dat dat niet volledig alle uh, ontwerpingsverschijnselen wegneemt. Dus je zag nog steeds hele hardnekkige beelden met mensen die delirant of psychotisch uh, waren, omdat ze. Uh, dat ze medicijnen tegen de kregen. Oftewel, uh, we beginnen maar liever niet aan. Wat ik nog even tot slot afvraag, is, um, is de, wordt de groep gebruikers nou echt groter? Of heb je het idee, mensen melden zich gewoon sneller? Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, het is heel lastig om daar zicht op te krijgen. Het idee is wel dat, dat, uh, dat die groep groter wordt. Uh, en dat uh, merken we aan het aantal mensen dat zich aanmelden. Maar het punt is dat de meeste mensen die zich aanmelden... die melden zich aan als, het al, uh, als ze toch al een flinke aan het zijn. Als ze echt uh, merken van nu gaat het zo uit de hand lopen. Ja. En nu wil ik, uh, ik er vanaf. Eh, misschien is het nog wel aardig om dat te zeggen. Ik, ik stelde net dat het zo, uh, zo, zo toch wel een zware gang was... om, uh, om weer van, uh, van het middel af te komen. Ja. Um, wat we bij Breiden doen, en dat gebeurt nog een paar plaatsen in Nederland... Is dat wij uh, toch wel een uh, speciaal afkikprogramma hebben voor mensen met GHB. Ja. Nou, dat is duidelijk. Schrijven. En ik denk dat mensen op de jale hebben. Ik snap dat uh, je bent van Breider. Ik begrijp de, <lacht> dat je de noodzaak ziet om dat even te melden. De ja. mensen die dit horen en denken, dat kon ik wel eens gebruiken. Uh, Google het even. Breider Verslavingzorger is heel makkelijk te vinden. In ieder geval, het uh, aantal aanmeldingen dus om af te kicken van GHB uh, neemt toe. Met 24% vorig jaar. Dankjewel, Dilano Gerning. Oké, okay, dank Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNN Today. Ook een programma. Vandaag uh, is dat gelanceerd op RTL 4. Hebben we het gezien? Wie wordt de man van Vrouwtje? Hebben we het vandaag gezien? Ja, ja. ja. Nou, Vrouwtje zoekt een man op RTL 4. is een hartstikke leuk programma. En ik stond dacht misschien een idee voor andere BN'ers die iets zoeken. Dat is ook een leuk programma. Ik dacht misschien, Bonnie zoekt IQ. <lacht> <lacht> Leek mij erg leuk. Of, Bo zoekt Baan. <lacht> Of Kelly zoekt penis. <lacht> Britney Spears zoekt haar. En mijn favoriet, komt misschien ook op die zender uit het Midden-Oosten... Al-Qaeda zoekt Ayaan Hirshiali. Yes. Is dat een leuk voorbeeld of niet? Uh, je zal hem herkend hebben. Robert Jensen, de rebel uit Hollywood. Hij komt terug na twee jaar stilte. Pakt hier vanaf maart de draad weer op met zijn eigen talkshow... Ja, door velige gehaat, door velige vrees, denkt hij. Want hij, denk ik, hij zeikt natuurlijk behoorlijk wat mensen af. Maar hij krijgt wel altijd de grootste wereldsterren op zijn bank... Hoe is dat succes te verkla verklaren, vraag ik maar af. En is het weer terug te pakken voor hem? Ik praat erover met spitsjournaliste Constance van Amstel. Goedenavond. Goedenavond. En Hank, jij schreef twee seizoenen lang uh, mee. Ja. Hè? Ja. De, de grappen. Sterker nog, deze grap die we net ja. hoorden. Ja. ja. Dat is jouw grap. Dat is mijn grap, ja. ja. <lacht> Vind je hem <lacht> nog leuk? <lacht> je kon er nog om glimlachen, Ja, ik, ik kon er nog wel om glimlachen. Ja, natuurlijk. Ja, je, bent, je bent edel als, als ik weet niet wat. Dus uh, alles wat leuk is, waar mensen leuk op reageren. En, en je hebt het zelf ja. geschreven. Ja, dat is, dat is mooi. Maar ja, dat is waar mooi. mensen leuk op reageren reageren, dat wat je hoort is wel een beetje de lachband, toch? Uh, ja, er is, er is een lachband, maar uh, in de, er zitten natuurlijk ook mensen in de, in de zaal. het ja. is een studio van een kleine 120 tot 150 man, misschien soms wel meer. En die lachen wel allemaal. Ja. Ja. Maar niet hard genoeg, en vandaar die lachband. Het is TV. Ja, het is die we-man. Maar dan denk ik altijd, dat, dat viel ons vroeger ook al, we hadden het op de redactie erover. Misschien moet er in die lachband toch iets meer hè, verschil. Dat het niet elke keer zo'n staccato ha ah, Dat eens ja, klopt. ja Ja, klopt. Ik ben daar voor een deel ook debet de de aan, zoals dat zo mooi heet. Omdat ik op een gegeven moment naast het schrijven voor de Jens ook uh, uh, samenstellen was. Dat wil zeggen dat ik uh, de, de opnames uh, inkortte tot 50 minuten en dan werd uitgezonden. Dus ik deed ze er zelf ook in. Ja. Dus hand is, is dat trouwens <laughs> veranderd. Uh, is een iets diverser gelach ondergezet. Ja. Okay. Ja. Um, de, de, de Henk, um, Hank, moet ik zeggen, hij staat natuurlijk bekend om zijn grappen, Jensen. Uh, schrijft hij ook wel iets zelf? Jawel, want kijk, in totaal zijn er per seizoen ongeveer drie tot vier uh, schrijvers voor hem geweest. Dus ik ben een van de. Mm -hmm. En uh, zoals die grap die je net hoorde, uh, dat, die was, uh, laten we zeggen, van de, van, de, van de vier puntjes, zoals dat heet. Dus die, die, uh, die, die programmatitels. Ja. Daarvoor heb ik er drie bedacht, maar heeft hij er eentje zelf bedacht. Welke? Uh, ik denk dat hij heeft zelf bedacht uh, die van... Uh, nou, laat ik anders zeggen. Die ik heb bedacht was uh, Hishi Ali... Uh en Kelly en uh, nou ja en doet eerst maar goed <laughs> maar dus dus dus maar ja. hij zit dan wel in diezelfde slipstream dus ja. uh, dat vind ik wel goed hoor. ja want ja. want maar elke grap die hij zegt wordt de, de bijna allemaal dus uh, uitgegeven niet allemaal begrijp je nee. Nee. even naar jou Constance, um, jij hebt hem twee keer geïnterviewd ja voor de exact. voor Spits en ik begreep dat ja. de eerste keer dacht je oh my ja. god ja ja dat was in 2010 toen had hij was hij terug op de radio op Veronica ook na uh, afwezigheid van vijf jaar, maar liefst op dat moment. Op de radio dan. En uh, ik ging met lood in mijn schoenen naar het Veronica gebouw. Ik dacht echt, nou die man die staat bekend... die gaat mij helemaal kapot maken tijdens dat interview. Kom ik daar als meisje van de spits uh, even een een vragen stellen? Hij is de, de Ja, de, ik de was echt een beetje bang. De, ja. maar ik, en ik wil hem nu niet neerzetten als een pussy of zo. Maar ik vond hem dus eigenlijk heel aardig. Ik kon hem alles vragen en gaf overal antwoord op. Heel sympathiek eigenlijk. Is, is het, is het, denk je hoe hij zich voordoet in de show? Is dat een act? Um, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het meer is uh, dat hij hij vindt het, het kan hem geen reet schelen wat mensen van hem vinden. Hij houdt niet van die hand boven, hand boven het hoofd cultuur. Dus hij gaat zeg maar gewoon. Hij zegt gewoon wat hij van iemand vindt. Ja, het kan ook ja, niet schelen of iemand dat dan leuk vindt of niet. En dat hij daarna ruzie heeft, het zal een worst wezen. Hank, jij kent hem goed. Of ja. goed, je kent hem. De, de, de, de, het ligt er natuurlijk altijd wel vet boven de ja, voor bij hem. Ja, is wel hij zet er wel zoekt, wat extra hoor. aan. He, ja, dat, hij, dat hij, grens hij zoekt wel op. de grens. En, en dat, dat, dat waardeer ik ontzettend. Uh, iedereen die met humor bezig is, die de grens durft op te zoeken. Dat vind, dat vind ik al knap. En als je dan ook nog met je, met je kop op de buis. Elke dag bijna in die tijd uh, dat doet en volhoudt. Ja, dat vind ik knap. En natuurlijk ja. zijn er mensen die, die hem haten en, en kunnen schieten. En maar die vooral, of, ja, gelopen. want ik bedoel, je hoorde ja. net wie die allemaal afzeek. Nou ja, ja. van hier is tot... Ja, maar tot, Kelly uh, komt tot Kelly tot... Die komt daarna gewoon elke week in zijn show, hoor. Nou, ja, en het mooie is natuurlijk... Hij krijgt ook hele grote internationale ja. namen, uh, ja. Shakira, Carmen Diaz. Wa waarom maar komen maar op. die opdraven? van? Nou, ik heb hem op een gegeven moment... Toen ik hem voor het eerst Engels hoorde praten... Dan praat die maar als je, als je hem niet zou zien en je zou niet weten wie die is... zou je denken dat hij Amerikaan is. Ja, maar hij heeft in Canada radioschool gedaan. Nou, dat, dat speelt ja. natuurlijk mee. En, en, maar hij, hij praat zo vloeiend en zo, zo, alsof het zijn nederstang is. En, mm -hmm. en, en, en dat, dat, dat schept natuurlijk ook... Uh, ja, dan, dan, dan haal je drempels weg voor iemand die, die, die ook Engelstalig is. Dan ja, wel, ja en hij doet natuurlijk bij die grote sterren, die zitten niet zo af te zeiken. Nee, dat valt ook op als je ziet die, die, die, die instartjes, zeg maar de filmpjes, als die bij hun op bezoek is. Uh, er zijn een paar zoenen geweest dat die echt bij mensen thuis komt. Ja, dan is het echt een heel lief mannetje, hoor. Dan mist hij, naar mijn gevoel, juist die, die, die, die, die scherpte en, en, en dat cynisme wat hij in de studio ja. wel heeft. Is, is hij, want jij hebt hem meegemaakt achter de schermen ook, ja. hang is het een beetje, Constance zei de eerste keer, was ik een beetje bang. Is het een man om bang voor te zijn, nee. ook achter de schermen? Absoluut niet. Nee? Nee, nee, nee. Het is, oh. het is, het is een lobbes. Ik vind het, het maar was een, hij met iedereen gezellig? Hey joh, nee, dat is we gaan een broodje hij, eten hij, met z'n allen. was behoorlijk op zichzelf. Hij zonder zich regelmatig, dus echt, echt af. Ook voor, voor de uitzending. En dan zat iedereen in de redactieruimte. En de gasten die zaten dan in een kleedkamer. Daar ging je wel even naartoe. Maar hij, hij trok zich heel snel terug. En de enige die dan bij hem in de buurt kon komen, dat was Jan Paparazzi. En wellicht de, de productieleider. Ja, en nou. ja, die is er nu uit, hè? Paparazzi. Ja, ja die heeft een echte baan, zoals Jens dat zelf uh, zegt. <laughs> Wat verwacht jij, Constance? Wordt het, wordt het weer zo'n. Uh, nou ja, dat was gewoon. Hij heeft er, geloof ik, meer dan. 600 gemaakt. Ja. Wordt ja. het weer zo'n succes? Um, nou, ik denk dat, het beste, dat hij ons beste zou kunnen verrassen. Want hij uh, heeft zelf gezegd dat hij een beetje terug wil... naar uh, hoe hij toen in 2002 een beetje begonnen is. Met uh, best gezellige, leuke gesprekken met uh, Pim Fortuyn, Bart de Graaf. Het hij waren wil... hele leuke ja. gesprekken, vond hij zelf ook. En meer één is... op één wil hij nu. Hè, weer. En dat gaat hij nu ook doen. Die bank gaat weg, Jan Paparazzi is weg. Volgens mij is dat bureau ook weg. Hij gaat nu op twee stoelen zitten, als een soort opera. En dan... Oh my god, ja. het, wordt, het wordt serieus. Het <s> wordt volgens mij bij, vrij serieus. De man wordt ook ouder. Thomas Dekker als eerste <laughs> gast. Ja. En kan hij dat serieus? Wordt, word, is het dan nog leuk? Ik denk wel dat hij serieus vragen kan stellen. Alleen uh, hij zal dat ook met een kwinkslag her en der doen. Dat is wel te hopen. Want het blijft RTL 5. En het blijven mensen die dat leuk vinden. Die daarom kijken. Of het blijft RTL 5. Dat zeg ik? Veronica. Nee, Veronica. Hij gaat het doen. Gaat ja, doen. Ja. Ja. Ja. Maart, dan komt hij terug. In zijn eentje dus. Het fenomeen Robert Jensen. <tog> ander fenomeen, Tom Daams, onze oorlogsfotograaf. Nou ja, niet onze, hij is daar en voor ons maakt hij af en toe een audiodagboek. Hij is dus in Aleppo in Syrië. Hij is op een paar dagen geleden aangekomen. En meteen op zoek gegaan naar de vrienden die hij tijdens zijn vorige trip gemaakt heeft. Alleen, het loopt allemaal een klein beetje anders dan hij verwacht had. Dit is Tom Daams vanuit Aleppo, Syrië. Vandaag heb ik heel treurig nieuws gehoord. Uh, ik weet waarom mijn vrienden in eerste instantie niet thuis waren toen ik aankwam, omdat ze dood zijn. Ik was vandaag in Saladin, dat is een wijk waar veel gevochten werd. Daar kwam ik wat mensen tegen, heb ik naar gevraagd. En vervolgens hebben die mij verteld dat al die mensen waarvan ik de foto kon laten zien, dat die dood zijn. Dus dat is dan toch wel even een klap in je gezicht: dat al je. Ja, want het, wa het waren echt goede jongens. En uh, ja, dat die dan toch ineens er niet meer zijn. Ik denk meer dan een maand geleden sprak ik ze nog op, uh, op Facebook. Heel spijtig vind ik het wel dat, de, dat er zoveel armoede is en dat mijn vrienden dood zijn. Maar ja, de kunst is om je niet te laten grijpen op dat moment. Door dat gevoel en door alle gedachten die dan door je, door je hoofd heen gaan. Zodat het niet mijn uh, alertheid... Beïnvloed. Of een ander ding waar ik wel heel blij mee ben, is dat ik de bewaker van het ziekenhuis ben tegengekomen. Abu Heidert heb ik de vorige keer ontmoet toen ik uh, maar ja, mijn medicijnen doneerde aan het ziekenhuis. Nou, dan moet je voorstellen, echt een hele tas vol met uh, keiharde morfineachtige pijnstillers die ik naar het ziekenhuis kwam brengen. En vervolgens was ik uh, de beste vrienden met die beveiliger. En die beveiliger die heeft toen ook van alles voor me geregeld. Een slaapplek en, um, uh, en weer een rit terug naar Aleppo met de rebellen. En nou, deze man, Abu Heider, bij toeval, passeerde hij mij in zijn auto. Hij deed zijn raampje omlaag en uh, zei, hey, uh, hey Sahafi, dat betekent hé, hey, journalist. En uh, toen keken we elkaar in ogen en toen herkennen we elkaar meteen, nou, vreugde aan beide kanten. En ik was zo blij dat ik eindelijk iemand tegen was gekomen van vorige keer. En die nodigde mij ook meteen uit om uh, naar zijn groep rebellen mee te gaan. Want hij commandeert nu 100 strijders. Dus morgen ga ik, daar, ga ik daarheen. En daar kijk ik heel erg naar uit om gewoon, uh, ja... Even met hem te kunnen bijkletsen. Dit was Tom Daams. Oh nee, ik bedoel Abu Mik vanuit Aleppo. Ik heb een nieuwe bijnaam gekregen. Ze noemen me hier Abu Mik omdat ik zo snel ren als een straaljager. En de straaljagers die overvliegen. dat zijn Mik straaljagers. Dus vandaar dat ze me hier Abu Mik noemen omdat ik ondanks mijn superzwaar zwaar best zo snel ren als een straaljager. Dit was Abu Mik aka Tom Daams uit Aleppo. Een goede nacht. Dat was Tom. Maandag, dan is hij er weer. Vorige week had ik hier in de studio Ruud... ook wel bekend als Miss Teddy Pedigree Paul, een, een drag queen. Die was bij ons in de uitzending. We hadden het toen over zijn terminale lymfeklierkanker. Nou, gisteravond is hij gestorven, Ruud. En in de laatste weken van zijn leven had hij nog maar één wens... vertelde hij, zoveel mogelijk geld inzamelen voor KWF. 30 juli, dat wordt een dinsdag dit jaar, uh, was ik al van plan nog voordat ik, kan, dat ik hoorde dat het terminaal was om voor KWF een feestje op te zetten. En toen zei ik op mijn Facebook, waar ik altijd alles bij heb gehouden, dat het terminaal was. En ineens ontplofte alles op Project X, zeg maar. Dus nu uh, rot op met je 100.000. ik ga richting het glazen huis. Ja, het was een mooi gesprek. Het was een mooie jongen. Ruud, hij is dus overleden. 30 juli dus moet je feesten om geld in te zamelen voor KWF. Op onze Facebook kan je even checken hoe je dat moet doen. Kijk eventjes facebook.com slash bnntoday. En doe het in zijn naam. Ruud, Ruud sorry. Luc, ik zit er nog een beetje in. Ja, natuurlijk. Ja, Luc, uh, wat gaan we doen? Ik, ik kondig even aan wie we allemaal hebben namelijk zometeen. <lacht> Coureurs Tim Coronel en Chris Leijts, net terug van Dakar. Um, Luc, je hebt een quizje voor ze. Ja, ik heb ook inderdaad een quizje. Um, straks meer over die geflipte oehoe. En um, daarom, gewoon deel 2 van de Grote Uil-Quiz. Uh, welke uil hoor je hier? Oeh. Dat is een makkie, hè? Na de oehoe. Ja, de oehoe, inderdaad. inderdaad. <laughs> Tim, Chris. Ja, wat ja. een Welke, welke uil was dit? Hey, meneer de Uil. <laughs> welke uil is dit, jongen? Dat is een nieuwe uil. <laughs> Ja, ik heb geen De idee. Het is de, de boshuil. Nee, het is de boshuil dit. De boshuil. Tot slot, uh, wilde op choice, waarom hoor je een El niet vliegen? A. Aan de vleugels zitten een soort haakjes, daarom. B. Zijn vleugels zijn heel aerodynamisch. Of C. Aan zijn voeten zitten lange haren die het geluid dempen. A, B of C? C. Nee. Heb jij wel biologie gehad? Of? Nee. Nou, dan uh, ga ik gewoon nee. voor B. Nee, nee uh, het is A. Er zitten van die haakjes aan zijn vleugels en dan gaat hij zo door de...